1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Pieter van der Hogeband... die directeur is van het European Youth Olympic Festival. Dat zijn de Olympische Spelen voor Jongeren. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Opnieuw evacuaties vanwege chemicaliën in wetteren. Koningin Elisabeth zegt af voor topgemene best... en betoging in Amsterdam bij lezing van de IMF-topvrouw Lagarde. Van het oosten uit komen er buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen in de middag en avond buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. In de Belgische wetteren moesten mensen vanochtend weer hun huis uit. Zaterdag was in die plaats dat ongeluk met een goederentrein met chemicaliën. Daarbij viel een dode. Vijftig mensen moesten toen naar het ziekenhuis en honderden mensen werden geëvacueerd. Joris van Poppel, onze correspondent, is in Wetteren. Joris, zijn die mensen daar bij jou uh, weer geëvacueerd vanwege die chemicaliën? Ja, die werden, deze ochtend werden ze wakker omdat er putteksels uh, in de straat werden opgelicht. Er werd gemeten en toen bleek dat de waardes veel hoger zijn dan uh, gedacht weer. Die mensen die gisteravond in hun huis waren aangekomen, moesten dus deze ochtend in allerheil uh, hun huis weer verlaten. Het, gaat, het zou gaan om ongeveer 200 mensen uh, die nu worden opgevangen bij familie of weer in het, uh, in het uh, opvangcentrum. Ja, is al bekend hoe lang zij daar moeten blijven nog? Nee, dat is nog totaal onbekend. Uh, het is niet al duidelijk aan het worden. Ik sta nu in het centrum van Betteren dat uh, de evacuatie een stuk uh, groter wordt aangepakt dan de afgelopen dagen. Het uh, leger is ingezet, uh, bijvoorbeeld uh, om in, uh, in beschermende kledij ook metingen uh, te gaan doen. Ik zie hier twee legerwagens uh, staan met professionals van het leger uh, die daarvoor zijn gekomen. Ik zie ook uh, tankwagens uit, uh, uit Nederland uh, rijden, uh, vrachtwagens met een, uh, met een tank achterop. Uh, ik weet niet precies waarom ze zijn, maar ze zijn er nu wel en dit weekend nog niet. Waarschijnlijk uh, om ook mee te helpen met uh, bijvoorbeeld het opvangen van het uh, pluswater... En uh, de verdere rampenbestrijding, de evacuatiezone... is hier ook weer uitgebreid. Dat was ook een Nederlandse trein. Uh, is daar inmiddels ook meer duidelijk wat er nou in die nacht... van vrijdag op zaterdag met die trein gebeurd is? Ja, het was al, al het vermoeden, al meteen zaterdag, dat de machinist te hard heeft gereden. Dat lijkt nu bevestigd te worden door de Vlaamse krant De Morgen. Die heeft de transcriptie van de noodoproep van de treinmachinist... hebben ze deze ochtend uh, gepubliceerd. En daaruit blijkt dat de, de machinist heeft gebeld met de mededeling... dat hij bij een wissel is, uh, de uh, uit het spoor is geschoten uh, met een paar wagons. Uh, dat er brand is dat hij uh, een bordje heeft uh, gemist... en dat hij waarschijnlijk te hard heeft gereden. Hij zou 80 hebben gereden op een plaats waar hij maar 40 mag. Intussen dus weer nieuwe evacuaties daar in Wetteren. Weer honderden mensen hun huis uit. Joris van Poppel, dank je wel. De Britse koningin Elisabeth heeft afgezegd... voor de top van gemene bestlanden. Komend najaar is die top in Sri Lanka. De koningin heeft die top al in 40 jaar niet gemist. Dus wat zou er aan de hand zijn? Prins Charles die gaat er naartoe als vervanging. Correspondent Arjen van der Horst, wat is er aan de hand? Ja, de queen heeft besloten haar uh, werklast te verlichten. U moet moeten niet vergeten, is ze dus op hoge leeftijd, hè, 87 jaar oud. Haar man, prins Philip, 91 jaar oud. Nou, ze hebben gekeken naar een hele drukke werkschema, vooral naar de lange reizen. En daar, over dat laatste, hebben ze besloten uh, wat gas terug te nemen. Zoals je al zei, de Britse gemeene Best is later dit jaar in Sri Lanka. Ze is daar het symbolische hoofd van. Maar dit jaar heeft ze besloten dat niet voor te zitten. Uh, die rol krijgt haar zoon, uh, prins John. We moeten dit zien niet als een revolutie, eerder als een evolutie van de Britse koninklijke familie. We zagen dat vorig jaar al met de jongere leden van de familie die meer taken zijn gaan overnemen. En dit past ook wel in die ontwikkeling. Ja, en toch vraag je je af, hoe zou het met haar gezondheid zijn? Ja, met haar gezondheid gaat het goed. Er was begin dit jaar heel even wat zorgen. toen ze een dag in het ziekenhuis werd opgenomen. vanwege een hardnekkige buikgriep. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen 60 jaar dat ze op de troon heeft gezeten. Ja, heeft ze nooit grote gezondheidsproblemen gehad. En ondanks haar hoge leeftijd, hè, 87 jaar. heeft ze elk jaar ongeveer 400 officiële verplichtingen. Nou, dat bewijst alleen maar dat ze een uh, ijzeren gestel heeft. Het besluit om wat rustiger aan te doen. Doen, heeft dat niet zozeer met haar gezondheid te maken, denk ik... maar wel met die van haar man. Prins Philip had in 2011 een hartoperatie... en die laat de laatste tijd veel meer verplichtingen... en evenementen aan zich voorbij gaan. En valt nog wel eens het woord troonsafstand? Ja, dat is, uh, daar is wel over gediscussieerd, hè? zeker na de abdicatie van koningin Beatrix en de paus. Hè? Maar hier is het gebruik: de monarch, de monarch die doet geen afstand van de troon, die zal echt in het uh, harnas sterven. Ja, er gingen wel geluiden op de afgelopen maanden, zou ze dat niet moeten doen zoals Beatrix dat gedaan heeft? Hè? Dat zou die monarchie misschien wat moderner maken. Nou, die geluiden hoor je wel, maar niet uit Buckingham Palace. Dit blijft een land van tradities en die tradities ja, die winnen het vaak van de moderne.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 Nadat de demonstrant die begon was afgevoerd, begonnen anderen dan weer opnieuw te schreeuwen. Dat zijn activisten, zo is inmiddels duidelijk, van Reinform. Dat is een organisatie van Grieken in Nederland. Er zijn zo'n zes demonstranten afgevoerd. Dit is het nos Journaal met Jan van der Putten. De Libische minister van Defensie stapt op vanwege gewapende groepen die al bijna een week Libische ministeries omsingelen. En die groepen eisen het aftreden van alle voormalige Gaddafi-aanhangers die op dit moment in de regering zitten. De Libische defensieminister noemt de omsingeling een aanval op de democratie. Afgelopen zondag nam het Libische parlement een wet aan waarin staat dat oud-Gaddafi-getrouwen geen hoge overheidsfuncties meer mogen uitvoeren. En die gewapende groepen vinden dat onvoldoende en eisen dat functionarissen die Gaddafi steunden per direct opstappen. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op een verkiezingskandidaat van een religieuze partij zeker twaalf mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Het doelwit zelf zou trouwens ontgedeerd zijn. Een zelfmoordenaar op een motor blies zich op in Doaba, bij de auto van de kandidaat van de islamitische partij. Gisteren ontplofte bij een verkiezingsbijeenkomst van diezelfde partij een bom. Die het leven kostte aan 25 mensen. En toen was ook een vooraanstaand partijlid Doelwit, maar...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 Wat ik begreep van de burgemeester van Sint Willybrodt is dat dat een een gemoedelijk café was. Uh, ik ken het zelf niet, maar ik neem aan dat dat uh, ja dan goed de naam staat als het gezellig is daar.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 De fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam gaat voorlopig alleen s'avonds en s'nachts open. De onderdoorgang gaat maandag na jaren weer open, maar voorlopig uh, blijft hij tussen acht uur morgens en zes uur s'avonds dicht. Marco Kreuger, wethouder van het Stadsdeel Zuid. We hebben een aantal uh, verkeerskundigen hebben naar te kijken naar de verkeerssituatie zoals die nu is, met de drukte in de passage. Nou, het blijkt dat op verschillende momenten het zodanig druk is dat echt die hele passage vol staat uh, met uh, bezoekers dat het niet verantwoord is om daar nu ook fietsers doorheen te laten. Dus wij moeten eerst maatregelen nemen om die bezoekersstromen beter te kanaliseren... zodat dan ook de passage overdag open kan. Over die fietstunnel die gedurende de verbouwing van het Rijksmuseum dicht was... is al jaren veel te doen. De museumdirectie ziet het liefst helemaal geen fietsers meer in de tunnel... maar de gemeenteraad van Amsterdam besloot vorig jaar dat de tunnel open moet. Sport. Robin van Galen, hij wordt de nieuwe bondscoach van de waterpolo mannen en hij is de opvolger van Johan Aantjes. Van Galen heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en hij vertelt wat hij gaat doen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, technisch-tactisch. We willen toch uh, proberen uh, aansluiting bij de wereldtop te vinden uh, met een andere spelopvatting, met een andere spelfilosofie. Uh, dat houdt in dat we... Ik, ik weet ook wel dat het jaar 70 Polo niet meer terugkomt. Maar uh, zo statisch als het nu is, uh, dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus daar ergens middenin moeten we elkaar vinden in creativiteit. Uh, uh, maar ook wel bewegelijkheid en snelheid. Dat er moet veel meer terugkomen in het spel. En ik denk dat we daar meer, veel meer kans maken om die aansluiting bij de wereldtop te creëren. Ja, want het is de afgelopen jaren niet gelukt. Nee, dat klopt. En dat is ook de uitdaging om, toch, uh, om nu in te stappen. Uh, kijk, NSC-NSF heeft jammer genoeg op dit moment zijn handen van, uh, van de hier afgetrokken. Um, dat heeft mij en ook een aantal andere mensen uh, doen besluiten om toch uh, ja, de, uh, de handen ineen te slaan. En samen de schouders eronder te zetten. Want de waterpolesport heeft dat op dit moment nodig. Um, nou ja, en we gaan ons uiterste best doen om toch uh, onze Olympische droom waar te maken. Maar hoe groot is de kans dat dat lukt? Want de afgelopen jaren is een fulltime programma ingezet. Trainingsfaciliteiten hier in Zeist. Dat is allemaal niet meer. Allemaal weg. Parttime trainen nog maar. Geen uh, officieel trainingsfaciliteit meer. Ja, hoe groot is dan de kans dat je het nu wel kunt doen? Ja, weet je, jij kent mij ook. Ik zou er niet in stappen als ik er geen vertrouwen in zou hebben. En uh, ik denk dat, je, dat er verschillende wegen naar succes kunnen leiden. En een fulltime programma is natuurlijk mooi. Maar de afgelopen jaren is er heel goed en veel werk verzet. Maar was het niet de weg die uiteindelijk naar succes heeft geleid. Er zijn wel stappen gezet. Maar ik denk dat het juist nu een moment is om veel meer in de samenwerking met de clubs te gaan zoeken bijvoorbeeld. En uh, de clubs willen dat ook graag. Die willen ook veel meer verantwoordelijkheid nemen. We gaan die verantwoordelijkheid ook geven aan de clubs. En, uh, en samen, uh, dus niet ik of zij of iemand anders, nee, maar samen zal je met elkaar de schouders eronder moeten zetten. En, uh, en met onder, op basis van sterke clubs en goede competitie uh, en uh, drie centrale trainingen in Zeist in, in, in eerste instantie... Uh, zullen we uh, ook een schema moeten realiseren dat ze gewoon negen, tien keer per week trainen, de spelers. En, en hoe gaat het allemaal betaald worden? Nou ja, een, een gedeelte door de KZB uh, en gedeeltelijk door de clubs... En gedeeltelijk uit, een, uh, uit, uit, uit het bedrijfsleven. We zoeken nog partners, we zoeken nog mensen die ons, die ons willen verbinden. om de reis naar Rio, onze droom naar Rio, waar te maken. Robin van Galen in gesprek met de verslaggever Erik van Dijk. En van Galen was in 2008 coach van de Nederlandse vrouwen. die in Peking Olympisch goud in de wacht sleepte. Het is dus bijna 13 1 nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Opnieuw evacuaties in wetteren vanwege dat ongeluk met die trein van afgelopen weekend. Koningin Elisabeth zegt af voor de top van het gemene best op Sri Lanka. En de Libische minister van Defensie stapt op na protesten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch.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 Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Pieter van den Hogeband... de directeur van het European Youth Olympic Festival. En voor in de praktijk kijkt verslaggever Anne van der Veen... deze week mee in de vluchtkerk in Amsterdam. Vluchteling Omar legt uit waarom hij daar zit. Mijn leven is een verhaal in mijn land. That's why I'm ik hier ben. Ik ben hier om mijn leven te na half stand.nl. De stelling dan, patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.standpunt.nl U mag twitteren, eens of oneens, doe het dan met ekje standpunt. En ik heb u de afgelopen twee weken vaak opgeroepen... om die gratis app te downloaden van stand.nl. Daar kunt u ook reageren, maar... Er is nu een soort update van, dus hebt u hem al gedownload... gewoon nog even een keer die update erbij halen, dan is het weer helemaal goed. En als u het nog niet had gedaan, gewoon doen. Het is gratis, dus wat let u? En dan hebt u gelijk de goede versie te pakken. Dit is Radio 1, de werklunch. 2300 jonge sporters uit 49 landen komen half juli naar Utrecht... voor het European Youth Olympic Festival. Dat zijn zeg maar de Olympische Spelen voor Jongeren. De directeur van dit sportevenement weet wat het is om Olympisch goud te winnen. Een halve lengte achterstand van, van de hoge band die wel zijn eigen race rent, zwemt. En nu langs zij komt. Van de hoge band gaat er langs van de hoge band. Weet dat het nu kan, dat het nu moet. Van de hoge band Wint, Hij wint. Van de hoge band wint. Vreugde bij zijn moeder. Kijk eens. Dit is ontlading. Ja, tijdens de spelen van ja. Athene 2004. Ja, dat waren nog eens tijden, Pieter. Ja, het is al lang geleden. Hè? Ja. Stond jouw moeder toen ook langs de kant, inderdaad? Hè? Ja. Uh, ja, ja, mijn moeder was daarbij. Ja, mijn hele familie had ik uitgenodigd. Want de uh, uh, ja, 100 meter finale, ik heb het vier keer mee mogen maken. En twee keer heb ik dat weten te bekronen met een gouden plak. En, ja. uh, ja, dat was uh, mooi. Ook leuk weer om Jeroen Gruter weer eens uh, te horen schreeuwen, ja. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, dat lijkt me dan logisch dat ze hier aan de kant stond. Uh, en je vader, die was er ook altijd bij natuurlijk. Maar ja. deden ze dat ook al toen jij nog uh, een ja. Pietertje was? Ja, precies. Nou ja, Pietertje uh, wordt vaak uh, gelinkt aan een uh, zekere uh, pindakaasgeclame. <laughs> Daar wil ik liever ni hier niet over hebben. Maar uh, het klopt, uh, mijn ouders zijn, uh, zijn uh, voor grote waarden geweest. Uh, zeker toen ik heel, uh, heel jong, heel klein was. En... Uh, ik, heb, uh, dat, ik maak meteen de link naar die, uh, naar die European Youth Olympic Festival, uh, Festival... zogenaamde EOF, het is een hele mond vol. Dat was, uh, uh, ik mocht eraan meedoen, uh, aan deelnemen toen ik 15 jaar was, in 1993. En de fase van mijn tiende tot mijn vijftiende, want mijn tiende begon ik eigenlijk met, met zwemmen... daar heeft met name mijn moeder mij uh, goed uh, begeleid. In ieder geval, uh, zij was mijn chauffeur, bracht mij naar trainingen en naar wedstrijden. En toen ik 15 was, toen mocht ik eindelijk voor het eerst mij meten met de internationale top. Het was op de jeugd Olympische dagen ja, heren, dat toen nog? Ja, ja, ja, ja. ja, met Ada Kok. Wie kent dat niet als chef de mission? Fantastische tijd heb ik daar gehad. Oud zwemster ook natuurlijk. Oud zwemster. En um, ik heb dus van mijn tiende... Toen, toen zag ik dus de beelden van 1988. Want we hebben het net over Athene 2004. Een eeuwigheid geleden. Maar 1988, Seoul Olympische Spelen... Is nog, uh, ligt nog verder weg. En toen was er een Amerikaanse held... Matt Biondi. Ja. En Matt Biondi won toen vijf gouden medailles. Won het koningsnummer 100 vrij. En ik had toen net... in Mekka van de zwemsport, het sportfondsbad de Amersfoort. Mijn eerste gouden plak gewonnen als 10-jarige op 100 vrij. En ik wilde graag zien wie nou de beste was uh, ter wereld op 100 meter vrij. Want uh, we wonnen ook uh, uh, natuurlijk de, de, de titel uh, de, de Europese, het Europese kampioenschap voetbal. En ik wist dat dat hem niet ging worden. Maar in zwemmen, daar, daar kwam ik wel achter dat ik dat heel makkelijk uh, kon. En, uh, en toen zag ik die beelden. En toen begon mij die droom om ooit daaraan aan, aan, uh, mee te, te mogen doen. En, en in 1993 was het voor het eerst dat ik met het Olympisch virus echt in aanraking kwam. Maar Matt Biondi heeft jou in feite over het spoor gezet. Ja, ja, eigenlijk, heel eerlijk, was dat Anthony Nest die okay, uit, de uit ja, ja, want uh, mijn held Matt Biondi kwam uit Amerika... en ik wil absoluut geen Calimero zijn, maar ik kwam uit Nederland. En, uh, en hij ging van start op de 100 meter vlinderslag... hij lag er een, een groot stuk voor... Ja. En hij, hij maakte een fout bij de, bij de finish. En een kerel naast hem, die finishte wel goed. Die won op één honderdste van de seconde. Versloeg mijn grote held. En dat is Anthony Nesting. die heeft mijn ogen geopend. Ja, ja, ja zeker. Um, nou ja, als ik dit zo hoor... dan ben jij niet alleen de, de directeur van het hele festival. Daar nou, waar ook gewoon nog eens een keer de belangrijkste ambassadeur. Want... Nou, het is, het is zo dat voor mij... Uh, ik vind het een enorme eer dat ik uh, dit mag, mag doen. En ik heb dat uh, organiseren. Met name in ieder geval... Ik, ik leer heel veel van Henny Smorenburg. Zijn man heeft ook Euro 2000 mogen organiseren heel heen, Enorm veel ervaring. En, uh, en ik, wij werken voor het zogenaamde buddy principe. We vullen elkaar aan. En ik mag dan met mijn sportervaring uh, hem, hem uh, proberen uh, te helpen, te ondersteunen. En hij heeft gewoon heel veel uh, natuurlijk verstand van om van zo'n groot hij evenement is een te. Goede hebben. organisator, is dus hij. Ja, en het ja. negen takken van sport. Ja. Uh, de beste van het beste, de grootste talenten van Europa, komen daar in een leeftijd van 12 tot, tot 17. En uh, als ik dus nu aan mijn mijn generatiegenoten vragen van van heb je meegedaan de aan de EOF? en ze, ja ja ja hoe leuk ja dat was fantastisch en daar is dat is gewoon echt de start van heel veel mooie van mooie carrière hoe groot is het gevaar dat jij alleen maar met die zwemmers daar gaat bemoeien nee nee nee, nee ik, ik, dat is ook zo Tuurlijk, zwemmen vind ik leuk maar ik sport is een algemeenheid ik, ik ook ook toen ik tien jaar was voetbalde ik dus uh, en men weet inmiddels dat ik daar niet ge, zo getalenteerd in was maar ik deed ook hockey ik deed uh, judo ik heb ook uh, getennist en ik vind al gewoon heel erg leuk om verschillende takken van sport te volgen. En nu is het zwemmen een onderdeeltje. maar uh, ik ga ook met heel veel plezier die andere sporten nou, volgen. Want uh, atletiek, judo, volleybal, basketbal, tennis, wielrennen, handbal, turnen en zwemmen ja. doen ze daar dus. Ja. En, en uh, uh, wat, wat voor directeur ben jij dan? Ben je dan toch vooral de, de, de, uh, laten we ik, zeggen, de ik, ceremoniële directeur? Nou, nou, ik ben met name de directeur. <laughs> uh, weet je, ik wil heel graag. De, dat klinkt zo gek namelijk. Um, ik wil heel graag de, dat de sportleading is en blijft. Dus ik wil het zo goed mogelijk... voor de sporters organiseren. Dat die gewoon op het, de best mogelijke omstandigheden... hun beste prestatie ooit daar kunnen leveren. Waardoor ze de rest van hun leven geïnspireerd raken... om daarmee mee door te gaan. En, en, en met name de volgende stappen gaan, gaan maken. En als die sporters met een glimlach... en een begeleidingsteam rondlopen... dan straalt dat af op het publiek, op de, de ouders... Uh, uh, de, de supporters. En dan zul je zien dat dat, dat ook weer... Straal, uh, de, de vrijwilligers hmm. vinden dat mooi. Iedereen vindt dat mooi... En, en daar, um, dan gaan we ervoor zorgen dat het een gedenkwaardig en mooi evenement wordt. Het is in Utrecht. Ja. Um, ik, ik woon daar zelf. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, nog, ik heb er nog niet heel veel nee, van gezien. Nee, klopt. Kijk, het is van 14 tot 19 juli. Uh, daarom zit ik ook hier, om uh, beetje bij beetje het te promoten. Uh, ik wilde ook niet meteen uh, met een hele grote campagne van start gaan, maar het is een heel leuk sympathiek evenement en beetje bij beetje willen we dit gewoon bij mensen uh, uh, planten dat, dat het eraan komt en, en, en met name het besef van, het is een fantastisch evenement, het zou doodzonde zijn dat je er pas te laat achter komt dat het gaat plaatsvinden en uh, ik zou zeggen, noteer het in je agenda. Ja. Uh, half juli dus, en, ja. en, en, want de bedoeling, want u dat is op zich wel een sportminded ja, stad. Het is een fantastische stad. Echt. Van, uh, ik, heb daar, ik ga daar met heel veel iedere... Mijn naam, sowieso zit ik dan uh, de, de dinsdagen... maar vele dagen zit ik daar in, in, in Utrecht met veel plezier die kant op. Ik ken ook de beste, beste lunchtentjes en alles <lacht> in, in, in de hele omgeving. Maar het is een fantastisch mooie stad. Het ligt centraal. Um, uh, ook uh, ja, hoe we er nu voor staan, de accommodaties zien. Een want fantastisch want waar wordt het gehouden dan? En, um, ja, we hebben dus verschillende uh, accommodaties. We hebben dus uh, in ieder geval... Het, het, als je het, het kromme Ik weet niet of je er al bent geweest. Net, net nieuw. Uh, nou, we hebben dus. In uh, de jaarbeurs. En uh, op de verschillende locaties. Wordt het, uh, de verschillende takken van sporten worden daar uh, gehouden. En toevallig. Zijn we vandaag begonnen met de kaartverkoop. Dus mochten mensen nog meer informatie willen. En een kaartje willen kopen. op www.utrecht2013.com. Daar kan je uh, nog meer informatie vinden. Even over de kosten. Want uh, daar moeten we het altijd over hebben. Uh, tegenwoordig in Nederland. Jullie hadden. Neg euro een kaartje. Ja, oké. Okay. Neem even in het grotere verhaal. Want jullie hadden gerekend eigenlijk op, oh, een, op een Europese dat... subsidie en dat is niet doorgegaan. Oh ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Um, maar dat maar... is eigenlijk raar. Want je, zou toch, je moet toch juich, juist ja. die sport stimuleren, lijkt ja, me? Ja, is, is ook zo. Dat is ook een, um, een, oh, weet je, ik heb ook van de, aan, de, aan de zijde die discussie gevolgd. Het is ook voor het eerst dat wij die, die subsidie niet krijgen. Maar we hebben onze zaakjes gewoon ontzettend goed uh, voor elkaar. Ik snap wel dat dit een beetje wordt uitgelicht omdat we nu al uh, een tijdje lang allerlei mooie sportevenementen terug moeten geven... omdat we de financiën niet voor elkaar... maar dit hebben we al heel lang geleden gekregen. We hebben allemaal goed ons huiswerk gedaan. Uh, het staat allemaal in de stijgers. En we gaan proberen, we hebben nog uh, tot juli... om ook uh, in ieder geval uh, de, de kosten, in ieder geval uh, die, die begroting zo, uh, ja, weet je, zo goed mogelijk... Uh, binnen, de lijntjes. binnen de lijntjes te houden. En uh, dat ziet er allemaal heel erg goed uit. Ik neem aan dat je veel met vrijwilligers moet werken ja, dan. Ja, ja. Nou, dat heb ik ook. Ik was voor de eerste keer in, in Londen mocht ik aanwezig zijn als supporter. Wij hebben elkaar in Beijing nog een keer uh, gezien. En in toen Londen. Je, toen stopte jij ja. Ja, toen dan. stopte ik. En, en maar in Londen was ik voor het eerste keer in mijn leven als supporter. En de game. Makers, die hebben het een, een fantastisch gedaan, waardoor uh, die spelen zo bijzonder zijn geworden. En wij hebben nu de zogenaamde festival uh, makers. Wij, wij, dit evenement val, uh, valt of staat bij de bij de inbreng van van goede vrijwilligers. Maar als ik dus zie in negen takken van sport al die sportclubs, hoeveel enth, enthousiaste mensen daar allemaal rondlopen, dan maak ik me daar geen zorgen om. Ja, ja, nee, zeker. Ja. En, en wat dat betreft ook is Utrecht denk ik wel weer een goede stad ook. Ja. Um, Jij, ja, als zwemmer was jij bezeten, gedisciplineerd. Oh. Ben je dat als directeur ook? Ja, nou, ik, ik vind wel uh, um, uh, dat je er gewoon strijd moet leveren. Of in ieder geval proberen het, het beste uit, een, uit, je, uit je talent te halen. En het uit de situatie. En ik heb nu inmiddels een heel goed team om mij heen met allemaal mensen, verschillende specialisten die, die uh, op verschillende gebieden uitstekende prestaties aan het leveren zijn. En het is het kriebelt. Het we zijn er ook klaar voor. We kijken er enorm naar uit om een fantastisch mooie openingsceremonie neer te zetten. Die, die dagen, mooie sport, mooie sluitingsceremonie. Maar ook een, een fakkeltocht. Ik ga ook het Olympisch vuur op, gaan we ophalen uit, uit, uit, uit uh, Athene. Uh, we willen gewoon alles wat, wat, de, wat er met de Spelen gebeurt in het kleine, of in ieder geval op een, op een hele leuke, sympathieke manier uh, gaan Uitvoeren tijdens die EOF. Die e en uh, we hebben er allemaal met mijn team enorm veel zin in. Nou, en smaakt dit eigenlijk naar meer? Ik bedoel, wil jij ergens directeur worden van een mooi sport? Uh, iets? Nou, ik vind, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik wil, ik wil dit zo goed mogelijk doen. En uh, ik kijk er enorm naar uit uh, om, om uh, dat, ja, dat we de 14e los kunnen, 14 juli. En uh, ik ja, weet je, ik kijk daar niet zo heel, heel veel verder. Nee, wel een ander plan of zo? Of, uh... Nou ja, ik heb, ik heb altijd wel de plan. Ik vind het wel heel erg leuk om op deze manier met sport, uh, sport uh, betrokken te zijn. Uh, je hoorde net die, uh, ook met mijn beelden Jeroen Gruter. Nou, Jeroen had mij gevraagd in 2008 om een keer bij Maarten van der Weide ook commentaar uh, te uh, mogen geven. Dat was het meest, meest uh, uh, verschrikkelijke, uh, genante moment in bij mijn Maarten leven. Bijna, ja, dat. Dat, ik, dat ik zo als een, als een met mijn heze stem stond te, schree <laughs> te schreeuwen. Maar dat kwam voort uit dat ik het hem enorm gunde. En ja. dat ik ook de hele tijd bezig was geweest om hem te faciliteren... en te helpen met mijn ervaring en met mijn netwerk. En dat gaf me zoveel voldoening. En dat wil ik gewoon vaker doen. Nu kan ik dat met de EOF ook doen, met mijn ervaring, met mijn netwerk. Om ervoor te zorgen dat die kinderen, die grootste talenten van Europa... een fantastisch mooi evenement hebben. Pieter, jouw naam wordt altijd genoemd hè, als, als het weer over het IOC en zo gaat. Ja. Is dat definitief nee eigenlijk? Of, of? Volgens mij is dat een definitief nee. Ja. Ja, dat wil je niet. Nou, ik, ik vind het... Uh, een, ik, ik denk dat ik, als ik iets voor Nederland kan, kan betekenen... in die rol, heel graag. Maar je moet daarvoor gevraagd worden. En ik ben uh, tot op heden daar niet voor maar, gevraagd. als ja, belangrijkste IOC-lid is, is, is nu geen IOC-lid meer. Nee, nee, nee, maar dat is wel een de man... Die, die, ik, uh, die een fantastische, mooie, onafhankelijke visie heeft op de sport. En heel veel goed werk voor ons heeft gedaan als Nederlandse zijn. En ik, uh, heel eerlijk, ik denk als voor dat André had dat heel erg goed zou kunnen. Ah. Helaas is hij dan iets, iets ouder, maar als hij een paar jaar jonger was geweest... dan had hij mij ook uh, mijn volledige steun gehad. Ah, Oké. Okay. Nou goed, uh, jij zegt uh, nee. Uh, ja, tenzij ze hier vragen, dan ga je erover nadenken. Ja, dan ga ik er zeker over nadenken. Okay. Uh, eerst maar eens even die uh, European Youth Olympic Festival. Uh, vanaf 14 juli dus tot en met 19 juli uh, Utrecht zal het merken. Maar heel Nederland, als ik ja, het goed begrijp. Klopt. Uh, en jij werd daar de directeur van. Fijn dat je er met ons over kon praten. Ja. En succes met alles. Dank voor de uitnodiging. Jo. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Al bijna een half jaar zit een groep uitgeprocedeerde asielzoekers... samen in de vluchtkerk in Amsterdam. Daar proberen ze aandacht te trekken voor hun probleem. Ze kunnen niet terug naar hun land van herkomst. En als er niets gebeurt, dan verdwijnen ze in Nederland in de illegaliteit. De kerk zelf is intussen al een echt huis geworden. Anne van der Veen ging daar eens een keer kijken... hoe het er allemaal toe gaat op een doordeweekse maandagmiddag. Hij probeert win, te winnen, maar hij wint. Als je zo rondkijkt in de vluchtkerk, zie je plukjes mensen. Links uh, zitten ze nog een hapje te eten. In het midden van de kerk wordt uh, tafeltennis gespeeld. He win. Yeah. En er staan heel veel banken waar mensen I... of bellen, of op de computer kijken, of gewoon uh, wat zitten. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk om hier in de kerk te zitten... en het is verschrikkelijk om op straat te staan... en het is verschrikkelijk om in verdedigingdetentie te zitten. Dus ja, je kan het wel chill noemen, maar uh, ik zou dat snel zelf uh, niet zo noemen. U komt hier soms langs, maar u ja. voert niet een makkelijke gesprek hier, hè? In deze chillhoek. Nee, ik kom hier af en toe langs omdat ik uh, bij iemand op bezoek ga, in verdedigingbewaringen zit en een familielid van hem zit hier... En, uh, ja, dat zijn geen leuke gesprekken natuurlijk. Want ja, hier zitten is niet leuk, maar in verheemdingbewaringen zitten is niet leuk. En de toekomst is. Uh, erg onzeker voor iedereen hier. Dus, uh... En daar heeft deze vrijwilliger gelijk in. Voor de mensen in de vluchtkerk is het nog helemaal niet zeker wat er met ze gaat gebeuren. Uh, daar zit het Libië in, geloof ik. Een stuk Congo. En dan heb je Kamer 11 in Soudaan. Kamer 10 in Soudaan. En ook in de kerk zelf is het behelpen. Je slaapt met meerdere mensen in een geïmproviseerde kamer... die op een duidelijke manier is ingedeeld. Nog twee kamers Somalië en kamer Francofonen. Hallo. Kan ik je you vragen vragen voor de Dutch Radio? Yeah. Om ruzies in de kerk te voorkomen zijn er voor al die groepen leiders. Dit is de leider van de Franstalige vluchtelingen. Ik ben Omar van west afrika Guinea. Ik ben een in in Vluffke. Mag ik u vragen waarom u hier bent? Ja, yeah, because uh, uh, mijn life is uh, een in mijn country. Dat is here yeah, ik hier to, to protest mijn life. Yeah. En dat geldt voor iedereen in de kerk. Niemand wil terug naar het land van herkomst. Kenners zijn het er niet over eens of de vluchtkerk op lange termijn nou zin heeft. Omdat nooit de hele groep gaat worden toegelaten. Ze zien totaal geen uitweg meer. Teruggaan kan ook niet. Maar daar heeft actievoerder en zangeres Joyce Maas geen boodschap aan. Zij vindt het Nederlandse asielbeleid gewoon slecht. Ik, ik snap niet wie dat inschat, dat het veilig is. En nu de laatste keer ook met die, met die Rus. Ze, zijn zo, ze geven zo duidelijk aan hoe moedeloos ze zijn. Waarom, waarom zou je zelf moeten plegen? En daarom bent u in de pen geklommen, kunnen we het zo zeggen? Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. En dat kwam u hier voorlezen? Of wat kwam u ja. eigenlijk doen? Ja, ik kom het hier voorlezen. En uh, nou ja, ik uh, neem even een slokje water... Zoals, uh, zoals de mensen misschien gehoord hebben. Want uh, dat gekletst van mij. <laughs> en ik hoop dat... Uh, dat er wat gaat veranderen aan het asielbeleid. In de church. Some brothers and sisters have a place to sleep. They thank Jesus oh so deep. But they fight the power every day for a better place to stay. Now they wait till they can live because they have so much love to give. And they will fight the power every day. And guess what? They won't go away. Dat was hem weer in de praktijk voor deze dinsdag. Morgen meer. Um, ik kijk even vast vooruit, want zometeen is het stam.nl. Patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Dat is de stelling. U mag zeggen of het u het ermee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOMS Journaal nu. Hier is Mark Visser. In Wetteren kunnen tientallen bewoners nog niet terug naar huis... vanwege zwaar giftige stoffen in het riool. Ze wonen in een straal van 250 meter van de plek van het treinongeluk... De provincie spreekt in een persverklaring van een zeer complexe ramp... en zegt dat niet is uitgesloten dat er extra evacuaties volgen. In Libië is de minister van Defensie opgestapt... omdat gewapende troepen libische ministeries omzingelen. Duurt al bijna een week. Groepen eisen het aftreden van alle voormalige gaddafi aanhangers die op dit moment in de regering zitten. Opgestapte minister spreekt van een aanval op de democratie. Demonstranten hebben in Amsterdam een gascollege van IMF-topvrouw Lagarde verstoord. Het zijn activisten van Reinform, een organisatie van Grieken in Nederland. Er zijn zo'n zes demonstranten door de politie meegenomen. En de auto die betrokken was bij de cafébrand in Sint-Wielebroord... was eerder vannacht gestolen. Onderzoek van de politie heeft dat uitgewezen. Voor onze woordvoerders zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De brand in café De Toffe Peer ontstond rond half vijf vannacht... nadat de auto tegen het gebouw was gereden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Voorzitter Frank de Graven van de Orde van Medisch Specialisten... wil dat patiënten gaan meebetalen bij een second opinion. Bij de keuzes die we moeten maken, hè, dat vanuitgaande nogmaals... dat dat solidaire basispakket, wat in Nederland heel groot is... Hè, gelijk met de rest van Europa. We hebben hele lage relatief eigen bijdrage. Ja, als dat niet meer door ons allemaal te betalen is... dan moet je wel niet afvragen, wat kan er dan uit? En dan denk ik, ja, dit vind ik dan toch nog wel een van de meer... en beter verdedigbare maatregelen. Hij uh, staat daarin niet alleen, want uit onderzoek van het ncv programma Altijd Wat... en ook het blad Arts en Auto blijkt dat twee derde van de zorgverleners het met hem eens zijn. Is het, de nee, is het noodzakelijk dat patiënten gaan meebetalen aan een second opinion? Of is een tweede onderzoek door een andere arts een verworven recht... en moet iedereen daar gratis gebruik van kunnen maken? Ik praat erover met Marcel Canwar. Welkom meneer Canois, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg... en ook nog een keer hoofdeconoom van onderzoeks- en adviesbureau ECORIS. Uh, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord graag ja of nee. Hier komen de keuzes. Nederlandse patiënten zijn te eigenwijs. Nee. Er wordt te veel geld verspild met second opinions. Ja. Solidariteit is mooi, maar het heeft wel grenzen. Ja. En dan de stelling, en we roepen iedereen op om daarover uh, mee te praten. Patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. Via Twitter natuurlijk, eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. En we hebben dus die gratis app. Um, daar is nog een kleine verandering in aangebracht. Hij is nu nog en nog en nog beter. En het blijft gratis. Hoe kan het allemaal voor dat geld zou je zeggen. Maar uh, als u hem dus al had gedownload, nog even een keertje uh, updaten en uh, anders gewoon gratis downloaden. Dan kunt u ook via die app reageren op de stelling van Stand.nl. Um, die leg ik nu ook even voor aan uh, Marcel Carnois. Patiënten moeten meebetalen aan een second opinion. Bent u het eens of eens? Ja, grotendeels eens. Zeker. Meest, uh, het meeste eens. En, en waarom? Nou, het gebeurt regelmatig dat. Uh een arts, een medisch specialist, uh, naar geweten zijn werk doet... Uh, heeft alle toetsen gedaan en alles wat er uh, qua behandelingen gedaan kan worden. Uh, of nou ja, het gaat dan vooral om, uh, om de diagnose natuurlijk. En uh, ja, dan zegt zo'n patiënt, daarin neem ik geen genoegen mee. En ja, dan is er eigenlijk geen medische noodzaak voor zo'n second opinion. En je kunt het vergelijken met een huisarts... die een patiënt niet doorverwijst naar een ziekenhuis... omdat die huisarts vindt dat dat niet nodig is. Ja, als een patiënt dan toch gaat... Uh, ja, dan moet je afvragen of een verzekeraar dat wel moet ja. uh, betalen. Of dat niet logisch is dat mensen daar ook wat zelf wel ja. bij betalen. Nou gaan we straks naar de bellers. En ik durf u nu al te voorspellen dat er uh, zeker één iemand zal bellen... Uh, die zal zeggen, ja, maar uh, moet je luisteren. Ik had dit en dit aan de hand. Ik ging voor een second opinion en toen kwam er iets heel anders uit. En daar ben ik achteraf heel erg blij mee. Ja, dat klopt. Kijk. Er zijn, er zijn wel een paar uitzonderingen denkbaar. Dus ik ben ook geen voorstander van uh, dat bij elke second opinion... dat mensen dat maar zelf moeten gaan betalen. Er zijn bijvoorbeeld een categorie second opinions... waar de medisch specialist helemaal geen probleem mee zou hebben. Bijvoorbeeld een medisch specialist twijfelt, maar ja, hij, uh, hij zegt... Van, nou volgens mij is het dit, maar ja, als u een second opinion wil, be my guest. En, en dat, op dat moment zou ik het heel raar vinden als mensen daar zelf aan moeten bijbetalen. Maar dan neemt de arts dus het initiatief om naar een collega door te verwijzen? Nou, niet per se het initiatief, maar hij zal daar wel in meegaan. Mee ja. En dat is dus echt iets heel anders. Als een medisch specialist van overtuigd is... dat er geen medische noodzaak doet, dan is hij de expert. Of dat hij zegt van ja, het is een onduidelijk geval. Er zijn heel veel gevallen in de zorg dat een arts eigenlijk niet precies weet. En dan is zo'n second opinion heel nuttig en logisch. Maar dan past dat eigenlijk gewoon bij... Ja, wat je normaal gesproken zou willen doen met patiënten. Ja, ja. En de, dus die, ik vind dat onderscheid vind ik wel heel wezenlijk. Ja. De, de politiek reageert, uh, bijvoorbeeld altijd wat. Onze collega's van tv hebben dat uitgezocht. De politiek is begripvol, ze zien in dat er wat moet gebeuren... maar toch lijken alle partijen tegen. Waarom denkt u dat er zo weinig draagvlak is voor dit idee van de graven? Ja, dat weet ik ook niet. Uh... Maar waarom ligt het gevoelig bijvoorbeeld bij die politieke partijen, denkt u? Nou ja, sommige politieke partijen uh, zijn nogal constructief, Dus dat betekent dat uh, uh, verworven rechten, ook al zijn die niet redelijk... die worden gezien als iets absoluuts, waar nooit aange aangetast mag worden. En dan wordt er al heel snel gezegd dat er een tweedeling in de zorg ontstaat... of dat het de ja. solidariteit aantast. Een van uw vragen in het begin was uh, of die solidariteit onbegrensd is. Nee, natuurlijk is een solidariteit is heel belangrijk, maar is niet onbegrensd. Uh, er zijn nu eenmaal zaken die, die we niet essentieel vinden, die we nu ook al in het aanvullende pakket doen... Ja. of waar een eigen bijdrage loopt van is. Dat, dat toont al aan dat het begrip solidariteit niet oneindig is. Dat, dat en juist... Die... Ja, sorry. Ja, nee, ik wou zeggen dat van die tweedeling... We hebben even rondgebeld natuurlijk, Henk van Gerven, SP-Kamerlid... En, en trouwens huisarts ook, uh, ja, die zegt dat, hè? Ja, maar ja, dat je dat straks is... mensen krijgt die wel een second opinion kunnen betalen... en anderen niet. Ja, nee, dat, is, dat, is, uh, ja dat is vrij voorspelbaar dat, dat de SP dit zegt. Maar het gaat erom... Uh, welk soort second opinion uh, wil je nu eigenlijk? Kijk, als een, een arts naar eer en geweten zijn werk heeft gedaan... en ja, de diagnose is helder en iemand eist een second opinion... Ja, dan kun je je afvragen, is dat nou een noodzakelijke zorg... waar iedereen solidair mee moet zijn? Uh, het is iets anders, nogmaals, als er een gereden twijfel is... en die arts het eigenlijk wel prima vindt als er een second opinion ja. komt. Maar dat zijn ook heel veel gevallen. Ja. Of uh, vind ik ook nog een interessante uitzondering. Kijk, artsen kunnen zich natuurlijk echt vergissen. Ik bedoel, uh, dat gebeurt weliswaar niet vaak... maar er zijn natuurlijk uh, fouten uh, waar mensen zijn uh, worden fouten gemaakt. Ja. En als het nou zo is dat achteraf in zo'n second opinion zou blijken... Dat de arts nummer 1 echt een aantoonbare fout heeft gemaakt, ja, dan zou ik als verzekeraar zeggen: van nou, dan, dan financieren we het wel. Ja. Uh, dan ja, u noemt even de verzekeraars, die blijken ook niet echt uh, zitten te springen om, om deze maatregel. Ja, nou, dat uh, moeten ze me maar vertellen waarom niet. Nou ja, waarschijnlijk bang, omdat uh, als een verzekeraar is, die het dan wel blijven vergoeden, dat iedereen daar naartoe gaat. Ja. Nou, dat hangt er ervan af. Het basispakket, dat is niet, uh, het zijn niet de verzekeraars... die bepalen wat er wel en niet in het basispakket zit. Dat is, uh, dat is het politiek. Dus als de politiek bepaalt dat er iets niet in het basispakket zit... dan zullen die verzekeraars uh, dat, dat gewoon accepteren. Hmm. Je zou het eventueel het afvullend pakket kunnen doen ook. Dat is een alternatief voor een eigen bijdrage. Ja. Uh, van Gerwel, eerder genoemd, SP-Kamerlid, die zegt... Dat het is ook in strijd met de medische eet. Je moet een patiënt altijd zo goed mogelijk helpen... en daar hoort een second opinion bij, vindt hij. Is dat zo? Nou, in een aantal gevallen is dat zo... Maar op het moment dat een medisch specialist. Ik ken zelf voorbeelden uit mijn eigen ja, kennissenkring, zou ik maar zeggen. Uh, waarbij echt een uh, medisch specialist, top-expert in Nederland. Naar en weet zei: ja, dit, dit is gewoon de diagnose. Ik heb alle toetsen gedaan die ik moet doen. En uh, ja, het is niet anders. En als een patiënt dan eist uh, dat hij toch een second opinion doet. dan weet ik niet vanuit welk uh, eetprincipe uh, dit een, een iets noodzakelijk is. Nou. Dit, dit, dit, uh, het is echt. Ik, dat onderscheid is echt wezenlijk. En als de orde van mijn specialist vindt dat voor alle circuit opinions uh, patiënten maar zelf voor de kosten moeten opdragen, dan ga ik mee met de SP. Dat zou veel te ver gaan. Dat zou niet logisch zijn. Maar. Uh, voor dat deel. En dat is best goed te scheiden, denk ik. Voor dat deel uh, waar, waar, ja, waar de patiënten eigenlijk uh, dat per se willen... terwijl er geen medische noodzaak is. Dan heb ik zoiets van, nou, dat is helemaal niet onredelijk... om daar een eigen bijdrage nee. voor te vragen. Zorgverzekeraar Achmea schijnt bezig te zijn met een second opinion light. Noemen ze dat dan? De patiënt zou dan via de telefoon of via internet... bij een gepensioneerde arts een en ander kunnen navragen. Is dat dan misschien een mooie tussenoplossing? Voor een deel van, uh, van zo'n second opinions is dat wel een uh, interessante oplossing. Kijk, voor een deel van de mensen, patiënten die een second opinion willen... dat is eigenlijk zijn een soort geruststellingen. En het is niet zo dat ze twijfelen aan het oordeel van een arts... maar ze schrikken er misschien van of ze zoeken bevestiging. Ja. En uh, dan gaat het er dus niet om uh, dat ze denken... Van dat er iets heel anders aan de hand is dan dat de arts zegt. Maar ja, ze willen een beetje gerustgesteld worden. Nou, het is natuurlijk een beetje duur om daar uh, uh, ja, een volledige second opinion alleen maar om iemand te stellen die eigenlijk wel uh, redelijk eens is met de diagnose. En als dit een relatief goedkope oplossing is... voor dat deel van de mensen dat gerustgesteld wil worden is het misschien best interessant. Ja. Het blijkt trouwens ook uit die enquête... waar altijd wat en de arts en auto aan mee hebben gewerkt. 52% van de artsen zegt dat het bij een second opinion om geruststelling gaat. Even nou, naar... ja, Maar dat is, een, dat is een vraag die je niet, eigenlijk niet kunt beantwoorden. Want het is niet, niet iedere patiënt is hetzelfde. Dus 52% van de artsen zegt dat, maar wat betekent dat? Ja. Het kan niet zo zijn dat 52% van de artsen vindt dat dat voor elke patiënt geldt. Dat maar die... het zal vaak voorkomen, ja, regelmatig. Ja, dat rechtmatig. zouden die patiënten moeten zeggen, natuurlijk. Dan over de communicatie ja. nog even. Uh, Wilna Wint, die is van de Patiëntenfederatie, NPCF. Um, patiënten zouden minder vaak een second opinion willen... als de communicatie tussen patiënt en arts uh, verbetert. Um, is dat zo slecht dan, nu? Nou, dat soort dingen kunnen natuurlijk altijd beter. Maar ik weet niet, het zijn toch eigenlijk twee verschillende zaken... Kijk, uh, voor zover het om die geruststellingscategorie gaat... zou je die categorie kunnen reduceren... als de communicatie tussen patiënt en, uh, en arts optimaal verloopt. Dat is, dat is een feit. Maar er blijven natuurlijk ook nog heel veel gevallen over... waar de communicatie prima is... Uh, maar waar de patiënt toch een secret in eist... Uh -huh ja goed, het imago van de medisch specialisten... is er niet al, al te florissant op geworden de laatste tijd. Er gaan nog wel wat dingen mis. Uh, nou ja, we hebben al die, die grote uh, schandalen gehad natuurlijk. Uh, mensen zoeken zelf natuurlijk op het internet... horen verhalen van, van anderen. Uh, ja, je zou kunnen zeggen... nou ja, daar zou je wel in kunnen investeren dan misschien. Als je het goed uitlegt, dan heb je minder snel de neiging... en je, je vertrouwt je arts een beetje... heb je minder snel de neiging om naar een ander te lopen. Ja, op zich is dat wel een punt. Alleen... Um... Ja, dat zal voor nogmaals een deel van de categorieën van de, van de problemen... zal het heus wel een oplossing zijn. Maar om nou te zeggen van dit is niet nodig, want ze moeten gewoon beter communiceren... dat gaat natuurlijk een beetje oh. kort door de bocht. Eh. Wat nou even als de patiënt eh, toch eigenwijs is? Hè? Even in de ideale wereld en kiest toch voor die second opinion... en dan blijkt hij nog gelijk te hebben ook. Wat dan? Ja, nee, dat heb ik al eerder gezegd. Ik denk dat, eh, dat als het echt om een aantoonbare fout gaat van arts nummer 1... Uh, dat die patiënt dan gewoon uh, schadeloos moet gesteld worden. Dat, dat lijkt me helder. Maar ik denk niet dat dat heel vaak voorkomt. Ik denk eerder dat, uh, ja, uh, dat een diagnose, dat er misschien iets aanvullends uitkomt... of, uh, of dan van een ander accent wordt gelegd. Maar goed, het komt natuurlijk voor. Ik bedoel, artsen maken fouten, dat, dat, dat, dat kunnen we niet ontkennen. Ja. Het, het blijkt toch ook dat de cijfers inderdaad die hier aan de grondslag liggen... dat is een beetje troebel. Hè? Wilma Wint uh, zegt ook, uh, ja, vrij weinig cijfers bekend uh, bij de Orde van Medisch Specialisten... Uh, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft cijfers. In de afgelopen tien jaar is het aantal second opinions gestegen... daar van 1250 naar 1900. Uh, maar goed, dat is een van de weinige voorbeelden... waar echt concrete cijfers van zijn. Dus is dit nou ook echt aan de orde in Nederland... Of, of is het ook maar een beetje een gevoel? Nou, Ik ken ook niet alle cijfers op dit vlak. Ik denk wel dat er een zekere maatschappelijke tendens is... waarin consumenten en patiënten... Uh, eisend worden naar producenten... of in dit geval dan uh, zorginstellingen of, of medisch specialisten. En, uh, en dat men niet zo, niet zo snel meer... op alleen de autoriteit van de arts afgaat. En dat heeft goede kanten, want dat houdt artsen scherp. Uh, soms kun je daarin ook doorschieten... Ja. En nog even over het geld wat hiermee bespaard zou kunnen worden. Uh, ja, het gaat om tientallen miljoenen, dat is, dat is gewoon heel veel geld. Maar goed, als je dan kijkt naar zo'n hele begroting van wat er in de zorg omgaat... dan is dat natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. Of, of helpen gewoon alle druppels mee om uiteindelijk die gloeiende plaat... eens wat minder gloeiend te krijgen? Um, ja... Dat is een moeilijke discussie. Kijk, we kunnen op, dit, op deze maatregel in isolatie praten... en dan, ja, dan kun je daarvoor nadelen van benoemen. Uh, ik kan ook nog wel een paar hele andere dingen bedenken... die uh, op langere termijn uh, geld opleveren. Um, maar ja, dat is eigenlijk een beetje een andere discussie. Ik vind dat je gewoon op alle facetten van wat je noodzakelijke zorg... Vind, hè, wat in het basispakket zit, je kritisch moet kijken... is dit inderdaad iets uh, waarvan het redelijk is dat het vergoed wordt... of uh, is het redelijker dat het in het aanvullende pakket is... of dat mensen uh, daar deels zelf voor betalen. Ja. Dat is een discussie die je voor elk onderdeel van het basispakket mag voeren, vind ik. En ja, dat de ene maatregel wat meer oplevert dan de andere, dat, uh, dat is ook helder. Ja. We gaan naar onze bellers. Ik kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. Marcel Cornois. Hoogleraar Zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg... en hoofdeconom van onderzoeks- en adviesbureau Ecoris. Um, de stelling is duidelijk. Patiënten moeten meebetalen aan het Second Opinion. Ik ga nog even verversen, kijken wat er op de site allemaal gebeurt. Uh, ruim 700 mensen gestemd daar. 47% is het eens met de stelling. 53% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik Piet van Nes. Ik ben zwaar tegen... A, omdat het weer de dus zoveelste tweedeling is. En B, het werkt ook weer fraude in de hand. Omdat doorverwijzen en uh, second opinion ligt feitelijk heel dicht bij elkaar. Want als een arts een second opinion wil aanvragen, is het een doorverwijzing. Dus dan ga je krijgen dat in heel veel gevallen een arts een patiënt toch wil helpen. En, uh. en er een doorverwijzing van maakt. Dus een, ja, dan krijg je dus eigenlijk een soort verkapte second opinion. Ja. Ja, uh, duidelijk punt, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, uh, goedemiddag met de Haast Breda. Ja, in hoofdzaak ben ik het met de stelling een, Eens, alles kost geld en alles moet betaald worden. Een eigen verantwoordelijkheid enzovoort. Er kunnen inderdaad redenen zijn die ja, van heel ernstige aard. En ja goed, als, als, ja, als er dan een second opinion gemaakt wordt... Ja, dan ben ik ook geneigd om te zeggen, ja, laten we dat op zijn minst gedeeltelijk vergoeden. Ja. Oké. Okay. Dan is de redelijkheid is toch uh, min of meer gewaarborgd hierdoor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Natasja Adema. Ik ben het oneens met de stelling. Um, als ik naar mezelf kijk, dat ik eigenlijk bijna zes maanden rondloop met een dichte neus, uh, problemen met mijn keel, et cetera. Ik ben een aantal keren weggestuurd. Uh, ik moest wel een second opinion vragen. En, en wat kan ik... daaruit doen dat u wel degelijk iets had? Ja, dat ik wel degelijk iets had en ik ben tot nog toe, heb ik niet de juiste medicijnen gekregen. Ik, heb, uh, ik ben nog steeds aan het sukkelen, ik heb mijn antwoorden nog niet. Ja. En dat vind ik heel vervelend en daarom ben ik voor een second opinion die gewoon gratis moet zijn. Omdat jij als patiënt, je bent een mens en ik vind dat wij als mensen recht hebben op goede zorg. Ja. En dat is de bottom line. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Uh, met Rob onderwegens, ik ben het eigenlijk uh, niet eens met de stelling. Maar het lijkt mij uh, veel slimmer om te zeggen als de eerste arts een bepaalde conclusie heeft getrokken. Dat het misschien slimmer is als de tweede arts dat ook doet. Dat hij het dan wel zelf moet betalen. Uh, de eerste. Uh, wacht even. Ja, als de, als, de, als de conclusie hetzelfde is bedoelt u? Ja, als de conclusie van de arts hetzelfde is dat de patiënt het dan misschien zelf kan betalen. Ja, ja, precies. Want ik, ik moet zeggen dat uw gast, mijn zin is een klein beetje te veel... Uh, de, de, de, de kwaliteit van de arts in Nederland uh, hoog houdt, zal ik maar zeggen. Ja, daar bent u niet zo van overtuigd? Nou, ik, ik merk toch ook wel het verhaal wat u net ook al vertelde... en wat u mevrouw voor mij ook vertelde. Dat komt toch wel erg vaak voor. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat het uh, moeilijke, uh, moeilijke uh, uh, dingen van de arts ja, ja. Kan niet helemaal, uh, helemaal goed gaan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met die uh, Schildkomt Rotterdam. Uh, ik zit even te denken aan het volgende. Hoe vaak zou het gebeuren dat bijvoorbeeld in de vakantieperiode... je een vervangend arts moet praatplegen waar je een klacht hebt... Of, en dat hij dan tot een totaal andere conclusie komt dan dat je huisarts uitgekomen was... en zich verbaasd over de receptuur is voorgeschreven. Mm -hmm. Of dat hij je niet al eerder heeft doorverwezen naar een medisch specialist, om maar wat te noemen. Ja. Als je dan de mazzel hebt dat je dan niet zo'n geweldig huisarts hebt, dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Ja. Een ander verhaal is, is, misschien dat je voor iedere contractant naar de verzekeraar toe zou kunnen zeggen van in de gehele periode dat jij verzekerd bent, krijg je een tienrittenkaart of weet ik veel wat, een aantal kaart, waarin je een beroep kan doen op, de, op, uh, op een second opinion. Ja. En misschien een ander verhaal. kijk, als ik een tweedehands auto koop kan ik misschien met de verkoper overeenkomen Van joh, ik laat een APK-keuring doen. Als hij nou uh, slecht uitvalt, ja. dan, be dan betaal jij de APK. Ja. Is, die niet is die wel goed, laten we hem dan delen. Of dan betaal ik ja. hem zelf. Ja, ja. Oké, okay, nou alle suggesties komen binnen, uh, dat is duidelijk. Ze schrijven allemaal mee in Den Haag natuurlijk. Iedereen luistert naar dit uh, fijne radioprogramma. Dus dat is mooi meegenomen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Stof de Vries in Groningen spreekt u. Nou, ik als ervaringsdeskundige ben het niet eens met deze stelling. Maar het gaat om interactie tussen patiënt en, uh, en uh, dokter. En het is echt niet zo dat een patiënt zit te wachten op een uh, second opinion. Die patiënt wil gewoon uh, op een goede manier geholpen worden... en die wil dat er een goede diagnose wordt gesteld. Ja. En soms komt het voor, ik weet dat uit eigen ervaring... dat er uh, geen goede communicatie met een dokter uh, is... Ja. En dat gebeurt heel soms. Want... Dus u zit wel op dat punt van de patiëntenfederatie, want die brengen dat ook naar voren, hè? Ik vind dat de gezondheidszorg in Nederland een van de beste is in de wereld, dat is echt zo. Alleen je hebt een, uh, een, een beperkt aantal mensen in de zorg die sociaal niet vaardig is om met mensen om te gaan. Maar die heb je overal, die heb je in uw branche, die heb je in de horeca, die heb je bij het slagersvak... Maar als mensen aan elkaar twijfelen, zowel de dokter als de patiënt... dan vind ik dat er een andere dokter moet worden ingeschakeld. Het gaat niet om een auto, het gaat niet om een APK, het gaat om het Maar goed, het leven. meneer De Vries, u weet ook dat er zijn natuurlijk ook mensen... die krijgen, die krijgen een mededeling van zo'n dokter die dat uh, nou, naar eer en geweten doet. Ze dus gaan maar vanuit, en, en met alle kennis van zaken... die dan toch zeggen van ja, uh, dit komt niet helemaal in mijn straatje... ik ga toch maar eens naar een andere om te kijken of het wel echt zo is wat u zegt. En daar gaat het natuurlijk om, om die mensen. Ik ben enkele weken geleden bij een dokter geweest. Het gaat om een hele kleine ingreep, maar toch ook niet helemaal zonder gevaar. Die man heeft me dat allemaal keurig uitgelegd. Dat moet wel in tien minuten, want die mensen die moeten, uh, ja. moeten uh, meer patiënten helpen. Toen heb ik gezegd, ik wil daarover nadenken. U moet me even de tijd geven. Nou, daar heb ik drie weken over nagedacht. Ik heb die man later weer gezien. En toen uh, was ik ervan overtuigd. Zo kan het ook. Je hebt als patiënt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Maar ja. de dokter kan ook zeggen... van, nou Denkt u er nog even rustig over na. Ik wil best nog een keer met u praten. Maar dat, dat ontbreekt ja. het soms ook aan. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Ik spreek met uh, Ronda Kruse. Uh, was ik aan de beurt? Ja. Ah, uh, ja, ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling... dat de patiënt uh, een deel van de uh, second opinion zou moeten vergoeden. Alleen, ik vind het wel belangrijk. Wat net ook gezegd is, dat eerst gedefinieerd wordt... wat is nou precies een second opinion... Hebben we hier te maken met uh, gewoon inderdaad een onduidelijke diagnose waarvoor doorverwijzing nodig is? Of is het echt uh, iemand, uh, een dokter die het onderste uit de kan heeft gehaald uh, qua diagnose en, en behandeling? Uh, zeker weet wat er aan de hand is. En ja, de patiënt wil absoluut mm. dat er toch in een ander ziekenhuis of bij een andere dokter iets gedaan moet worden. Maar dat blijft natuurlijk altijd een grijs gebied. Want die patiënt zou altijd zeggen, ja ik ben toch niet helemaal tevreden. Ik wil naar die andere. En die dokter zal zeggen, ja ik heb er alles aan gedaan om duidelijk te maken hoe het echt zit. Ja, nou daarom vind ik het voorstel wat uh, ik geloof de eer vorige spreker deed, namelijk dat er achteraf wordt bekeken of de tweede diagnose hetzelfde is als de eerste diagnose, uh, wel een elegante. Ja. Uh, dan kun je namelijk achteraf kijken wat er aan de hand was. Het probleem is alleen dat je daarbij ook weer een enorm overheidssysteem nodig hebt om alles te controleren of het allemaal wat klopt. Ja. En dat kost ook weer geld? Dat kost ook weer geld. En uh, over hoeveel gevallen per jaar uh, of per halfjaar kwartaal hebben we het er eigenlijk ja. over. Nou ja, goed, dat is dus onduidelijk inderdaad waar de cijfers vandaan komen. We hebben het van één ziekenhuis gezien. Daar is wel een behoorlijke stijging te zien, maar goed. Uh, dank dat u belde. Stand.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Jo, goedemiddag. Famke, leider. Um, ik vind het, het toch een beetje elitair van die frank te graven. Want het is toch weer voor de happy few die het kan betalen. En ik vind dat het de uh, artsen, herenartsen scherp houdt als... Uh, de kans hebben op een second opinion. En misschien een beetje samsam -sam betalen. Ja, dat, dat de patiënt ook wel degelijk iets moet bijdragen. Ja, en ik vind een hoop voorgaande sprekers uh, goede suggesties. Zeker, hebben. zeker. Ja. Uh, Dank dat u gebeld hebt. We gaan snel terug naar Marcel Canois. Uh, die is hoogleraar zorgeconomie. Ook nog eens een keer uh, onderzoeker uh, bij adviesbureau Econis. Uh, hoofdeconomisch daar trouwens. Uh, meneer Canois, ja, ja, veel suggesties wel van mensen. Uh, wat, wat vond u eigenlijk van die suggesties die gedaan werden? Nou, ik vond het wel grappig dat de laatste mevrouw het over de herenartsen hebben. Misschien moet die mevrouw. Ze <laughs> realiseert zich niet dat in toenemende maanden het er toch mevrouw de artsen zijn. Maar goed, dit is even terzijde. Uh, nou, eigenlijk zijn veel suggesties uh, gaan over die maatvoering hiervan. Hè? Kijk, ik denk dat er eigenlijk de meeste mensen tegenstander zijn van. Uh, of voor alle second opinions uh, mensen laten betalen. Ik ben daar zelf ook een tegenstander ja, van. U hebt ook uitzondering genoemd inderdaad al. Ja, en, en dan is het inderdaad... dat vond ik ook wel een zinvolle suggestie van... Uh, ik meen dat dat de ene laatste beller was. Van, Je moet natuurlijk wel uh, even oppassen... dat je hier niet meteen weer een hele administratieve winkel optuigt. Uh, want daar hebben we geen behoefte aan. Er is al veel te veel uh, administratie en bureaucratie in de zorg. En als dit weer een heel ingewikkeld systeem zou zijn... Dan is dat niet goed. Ik denk dat het overigens wel meevalt. Omdat een medisch specialist heus wel kan beoordelen... of hij vindt, of zij vindt... Uh... Dat iets medisch noodzakelijk is of niet. Ja. En het is echt iets heel anders. Als je een doorverwijzing hebt naar, hè, als een neuroloog naar een internist doorverwijst. dan is dat geen second opinion. Dan is dat gewoon aanvullend onderzoek. Nee, maar die ene maar, meneer die daarover belde. die zei van: Je hebt straks de kans dat. Hè, dan ja, gaat zo'n patiënt toch ik. tegen zo'n arts zeggen. van nou Ja, doe dan ja, toch dat toch. En dan, dan wordt het op die manier opgelost. Nou, ja, daar geloof ik niet in. Ik denk dat artsen en medische specialisten. Het komt per slotverrekening het voorstel van medische specialisten zelf. Hè, dus de, daar zullen ze dan heus wel rekening mee houden. hebben. En die moeten toch wel in staat zijn. Om, het gaat juist om die gevallen waarin ze vinden... dat, uh, hè, dat die, die, die patiënt gewoon goed, goed uh, bediend is al. Ja. En in al die gevallen waar die, meis, waar die specialisten eigenlijk zelf ook wel vinden... van goh, nou, het zou misschien geen kwaad kunnen als iemand anders naar kijkt... ja, daar zou dit niet voor moeten gelden. Want dat, zou, dat, dat past helemaal niet bij het gezondheidszorgsysteem, vind ik... als je het ook daarvoor gaat zitten doen. Nee. Eh, goed, we horen nu ook weer een mevrouw hè, die zegt... ja, ik, ik loop al een tijd rond met iets en de uh, dokter weet het maar niet... en ik wil eigenlijk nergens uh, ergens anders toe, dan weten ze het ook niet. Uh, ja, dat, dat krijg... Mensen willen toch graag een antwoord. Ja, dat is natuurlijk iets... Um, maar dat is een breder maatschappelijk fenomeen... is dat we eigenlijk in toenemende mate niet goed met onzekerheid meer kunnen omgaan. Uh, eigenlijk willen we a, uh, alle, bijna alle vormen van onzekerheid uitsluiten. En helaas is het zo dat... Uh, ja, of het nou over veiligheid gaat of over gezondheidszorg. is dat er nog steeds een hele grote categorie klachten is... waarvan we gewoon niet weten uh, wat ja. dat is. Ja. En ja, dan kun je wel second en third en weet ik hoeveel opinions ja. vragen. Maar ja, soms, uh, soms weet je het gewoon nee. niet. En dan uh, heeft de arts best zijn best gedaan, maar weet ik gewoon niet. Nee. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Marcel Carnois, hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg... en hoofdeconoom van onderzoeks- en adviesbureau Ecoris. U kunt blijven stemmen op onze website www.stam.nl. Kijk even wat daar gebeurd is in de percentages. Uh, bijna 900 mensen gestemd. 47% eens met de stelling 53% oneens. Vanavond meer in Altijd Wat bij de NCV op uh, Nederland 2. Vijf over negen is dat. En ik denk ook, ik kijk even op de gastenlijst of Dit is de dag. Even kijken hoor. Ik verhoofd dat die daar ook nog aandacht aan gaan besteden. Zometeen na tweeën. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.